Hallo, luisteraartjes, Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, we zijn er weer. Het is 8, uh, of ocht... nee. Het is 7 uur. Je luistert naar uh, Ridder Radio, naar Kletspraat, Het is donderdagavond. En het is uh, 26 maart 2000. 26, 20, ja. Ik ga even dat doen, maar Want anders dan uh, hoor ik mezelf op de achtergrond, hè. Dus uh, ja. Ik hoop dat jullie me horen. Zo. Oké, okay, nou, die hebben we verzocht gezet. Dan ga ik even de chat aanzetten. Ja, oeh, kijk eens. Uh, we kijken wie er allemaal op de chat zitten. We gaan even kijken, lieve mensen. Dus... Nou, uh... ja, wacht even hoor. Oh ja, dat is hem, dat is hem. Ja, hier zijn we weer. Nou, hallo uh, Els, Star. We hebben nog meer Dread, Dread hebben we. En ja, en iedereen die... Uh... <laughs> iedereen op Discord... En iedereen die uh, wel is, maar die ik niet ken zien op de chat van uh, Discord, ja. En natuurlijk alle luisteraars die niet op de chat zitten. Goedenavond allemaal. Uh, ja, ja, ja, mascotte is er ook bij, zie ik. Hallo mascotte. Ja, pio. Misschien komt Dirk straks nog even langs. Wie weet, wie weet ja, Het is natuurlijk donderdag hè? en straks krijgen we natuurlijk om uh, na deze uitzending om acht uur. Maar Dan krijgen we Sindri en dat programma uh, duurt tot tien uur. Een muzikaal programma met Sinri, uit, uh, uit Frankrijk. En dan gaan we Dirk om tien uur van tien tot elf uur. En Dirk komt net binnen op de chat zie ik. Hallo Dirk, Dirk is er ook bij. Hallo Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. mensen, het was vandaag toch nog wel, eens, ondanks dat het wat kouder is, toch nog een zonnige dag, af en toe wel bewolkt. En enkel keertjes zat er zelfs nog sneeuw, een beetje sneeuw, een beetje hagel. Tussendoor niet lang, maar ah, het is eigenlijk wel, uh, ja, het is een beetje fris wel hoor, dat, dat dan wel. Maar het is toch nog wel, eh, het grootste gedeelte van de dag, toch nog wel droog geweest. vannacht had het al even flink geregend. En uh, ja. Ja, is 26 maart is het alweer. Precies vier weken niet gelookt, he. <hazien> en precies vier weken geleden werd ik opgenomen. Het ziekenhuis. Vijf dagen lang tot... Eh tot 3 maart tot en met 3 maart. Dus ja, het is alweer 4 vier weken geleden. Koud, koud, ja. En Jipje Stuurt, die heeft het tot twee dagen kei koud. Ja. ja, vorige week was het iets iets lekkerder weer. is toch wel aangenaam buiten. Maar, maar, goed, maar goed, het wordt wel elke dag langer licht. Gelukkig. En uh, de eerste dag, ja, Jipsy, Mario, C, P, Red Dreadread en alle chatters op Discord. En dag, Els, zegt hij. Uh, Els zegt, hé hey, Dirk. Ja, ja, ze zijn er allemaal bijna. Hè? Dus uh, ja, ik weet niet of... Jacco, ook luistert Jacco uit Apeldoorn. En Danny uit Friesland. Ik heb zo even een appje gestuurd. Misschien ze wel. Wie weet, wie weet, ha, hier sneeuw, zegt mascotte, hagel, etc. een paar keer vanmiddag was de wereldwet hier. Oh ja, Hé, hey, Dirk, zegt mascotte. En ik hoor mezelf heel in de verte op de achtergrond. Ik heb nou twee, ja, twee toestellen, eentje die uh, gebruik om terug te luisteren aan de andere, gewoon van mijn normale contacten dan zoals dus iemand, uh, ja, dus ik kan gewoon, uh, ik hoor heel in de verte, hoor ik mezelf. Zeker dus in ieder geval dat de streamer doet, anders hoor ik het dan voor jullie in de chat Dus het blijft hier niet liggen, nou hier ook niet hoor. Maar ja, Friesland ligt wat noordelijker hè, dus ja, dan, dan is het al iets altijd al een aantal graden kou als hier. En vooral op het gras blijft het zo en zo langer liggen, ik weet niet, uh, of uh, of mascotte ook uh, in, ja ik denk wel de, ja, in een dorp of zo rand van een dorp als je op een rand van een dorp woont natuurlijk veel groen maar daar blijft het wel langer liggen ja en meestal is het bij mij in de tuin ook weet je alles waar geen tegels liggen en daar uh, daar blijven bij mij meestal ook nog wel uh, langer liggen um, ja oké okay. Nou uh, ja, alweer nou, donderdag, morgen weer vrijdag. Ik vind die weken wel snel gaan hoor. Ik ben ook alweer, uh, nou ja, uh, ga bijna mijn vijfde week in volgende week, dat ik uh, de ziekte werd zitten, weet je. Dus ik krijg nog een oproep van de Arbo. Ik ben vorige week even langs mijn werk geweest, vorige week. Uh, ik dacht op uh, vrijdag, dat weet ik niet meer. Nee, donderdag. Donderdag was dat, geloof ik. Uh, ja. Uh, ik dacht altijd... Het... Nee, ja, donderdag was dat zo. Op vrijdag ben ik naar de... Um, naar nou, de Voorburg geweest. Naar de uh, mol of the Netherlands. Dat is een, uh, een winkelcentrum. En dat weten we vroeger... Uh, uh, Leidse Hagen. En die is toen helemaal gemoderniseerd. Uh, een aantal jaar geleden, ik was zo sinds dat het uh, Mal de Nederlands is gaan heten, en niet meer geweest. En uh, toen, uh, uh. ja, <laughs> toen, uh, ik denk, kom ik als met de tram naartoe, dat was vrijdag ja. Met de tram ben ik geweest. Nou, ja, ja. En uh, nou, ik vond het me best nog tegenvallen met de tram, met openbaar vervoer. hoor. Want met lijn 17 zit ik uh, al heel snel op het centraal station. Maar je dacht van het centraal station met lijn 6 daar was. Nou, ik vond het nog een behoorlijk lange rit. En terug ook nog een keer, want je kan ook met lijn 2 daarheen. Maar lijn 6 kwam het eerst, dus uh, ja, terug met lijn 2 dan. En het rijdt bijna dezelfde route. Alleen het eindpunt is het iets anders en uh, ja, je komt ook bij hetzelfde winkelcentrum uit. Maar alleen rijdt hij dan ietsje om en dan ja, het scheelt bijna niks, maar goed. En ik weet in ieder geval uh, <laughs> schuivende stoelpoten, ja, ja, Jipsy. En schuivende stoelpoten, ja. ze ja. dus heeft twee gaatjes gevuld en er nog een kies getrokken, oei, oei, oei. Die schuiven de stoelpoot, ja, ja, daar heb ik er wel vaker los van hoor. En, uh, ja, je wil niet weten hoe het eruit <lacht> Die schuiven de stoelpoot, dat komt uh, er eventjes, uh, eventjes voorbij, hè. Ja, ja, ja, ja. <lacht> Godverdomme. Ik ga eens even op, op, op de app kijken. Ik weet niet uh, als. Uh, als uh, Jacco luistert of Danny, uh, ja, kom gezellig op de chat of, of, of, of, of app me even via de telefoon. Kom, kom in de uitzending via de telefoon, die houdt gewoon de bij de microfoon en free En dan kunnen jullie gewoon gezellig meekeuvelen via de live uitzending. Dus uh, ja, maar goed, maakt niet uit, ze kunnen ook terug luisteren, uh, terug luisteren. Dus uh, ik maak hier een podcast van, Dat doe ik. Elke uitzending die ik doe, neem ik op, dan kan okay, nou je dan terugluisteren. Beter in de vrije lucht dan, in een, in een benauwd gaartje, zeg je, jipsie. Ja, want je zal, in de, je zal maar in de lift zitten, en dan zit je bijvoorbeeld bij, uh, ja, vroeger, ja, bijvoorbeeld bij de bijenkorf, daar ben ik trouwens ook nog vorige week geweest. Bij de bijenkorf in de Grote Margestraat in Den de Haag. Daar was ik een tijdje niet geweest en kom, laat ik eens voor de geheim keer, naar nou, de bijenkorf gaan. Dat was ook zo lang niet geweest. Dat zijn hele luxe winkels, zoals jullie weten. En uh, ja, weet je, het, zit er, het is, uh, gebouw zit er al honderd jaar, honderd jaar. Dus in uh, 1926 is dat uh, gebouw. Uh, Geopend, en die zit er al uh, 100 jaar in, hè? en de Bijenkorf zelf bestaat al 150 jaar ruim. Sinds vorig jaar ik 150 jaar. En in het uh, bedrijf dan, en uh, ja, ik bedoel, de Bijenkorf, uh, super deluxe. Dan heb je daar van die ouderwetse lift, heb je daar Zo, Ze hebben nog net geen liftboy, maar dat is nog authentiek met dat trappenhuis naar boven toe. En dat doet me dan denken aan, uh, hoe heet die Engelse, Britse. De, de, de, die Engelse serie ook weer met, met Mr. Humphries En hoe heet die andere ook weer, Mr. Peacock. Daar moet ik dan altijd aan denken als ik daar ben. Weet je, zie je nou die oude zo lief? Met dat trappenhuis, met, dat was allemaal met hout bewerkte muren en zo. ziet er heel klassiek, uit. dan moet ik altijd aan die tv-serie denken. Wordt wel geholpen, heet dat in, in de Nederlandse naam. Wordt heel geholpen, Moet ik altijd aan denken als ik in de bouw, of in de bijenkorf. Je ziet zo die lift zo met die trappen zouden En uh, ja, zo'n oude wet natuurlijk, hè. dat is gewoon mooi dat ze dat zo hebben gelaten, dat ze dat niet gemoderniseerd hebben. En voor de rest die trollen, uh, super deluxe en, en nieuw uit allemaal, weet je. Dus dat was toch wel leuk, hè, weet je. En vroeger als kind ging ik wel eens naar mijn ouders, maar zei dat zijn wij hele dure producten, maar tot mijn verbazing zag ik daar van die Casio-klokjes, die, die keer uit de jaren 80. Hè. Dan heb ik zo'n retro-klokje, die heb ik vroeger ook gehad in de jaren tachtig jaren was dat. En die had toen gewoon uh, drie tientjes gekocht bij Bolcom En die hadden ze er ook, gewoon voor een normale prijs, haast 40 euro kosten ze daar dan. Maar je nee, hebt ze ook nog duurder, hè. En, uh, nog, uh, ja, je hebt natuurlijk verschillende soorten van zo, Maar die, die prijzen waren nog niet eens zo, zo, zo raar hoog of zo, voel me best mee. Ja, wordt hij al geholpen, hè. Ja, ja, dat ken je wel, hè, toch? Ja, je ja, free, met zijn free Ja, ja, ja, ja. Dan heb je Mrs. Slocum, weet je wel, dat ga ik ineens. En Alleen ik heb ze groen haar, geef groen haar, en de andere keer roze. En dan weer blauw, weet je. Nou, ik kijk uh, er graag naar vroeger. Hè. Dat was al in de begin jaren zeventig en de jaren tachtig, hebben ze het nog een keer herhaald, geloof ik. Maar uh, lag uh, lag in een deuk, die je die best wel lang gedraaid nog. Maar goed, uh, maar dat is wel leuk, weet je. Dus, uh, ik, daar bij die, uh, ik ben ook een keer in Amsterdam in de Bijenkorf geweest. Ja, uh, is wel groter als in Den Haag hoor. Uh, ja, zo uh, lang geleden dat is dat geweest, man. maar die is nog groter dan uh, het pand in Den Haag, dus uh, ja, op duur artikelen. Maar ik vind het jammer dat ze niet van alles meer vroeger over platen en cd's kopen, nou dat hebben ze toen op uh, een gegeven moment, toen de cd ook al minder verkocht werd door die uh, computers, zijn ze er ook maar mee gestopt, weet je. Met uh, CD's verkopen. Maar ja, nu is het weer booming om, om LP's te kopen. En ik heb ook weer gehoord dat CD's ook weer meer verkocht worden dan vroeger. En mensen willen iets in de handen hebben. Hè? Kijk, het is allemaal leuk en Pedrietjes luisteren. En uh, ja, de geluidkwaliteit is best wel uh, oké. Okay. Ja, je wilt toch wat in je handen hebben. Dan vind ik zelf een CD. Je neemt veel vier keer minder plek in. Dan een LP, alhoewel het gewicht even groot is. En ik had een keer een doos vol met CD's toen met verhuizen. Nou, dat viel vries tegen. Zeg hoe zwaar of dat weegt als je zo'n doos met eh, 50, 60 CD's. Tsch, trouw, ga door, je weg, heen, man. Dat is echt niet normaal. En dat viel me best tegen. Ja, ze nemen wel vier keer minder ruimte in beslag. Maar qua gewicht zijn ze net zoveel als een plaat. Eh, nou, dat de, de, is ook... Uh, weet je, nou ja, goed, die worden er allemaal wel beter af. heel en, enkel keer koop ik nog wel eens een LP. Maar mijn uh, meissel deze maar ook niet veel meer hoor. De laatste tijd koop ik bijna niks meer. Dus ja, ik heb zoveel muziek. Ja, wat moet je kopen man? Ik, bedoel, ik heb uh, al heel veel rockmovie. En uh, ja, je kan ook via Spotify luisteren. Uh, ja, betaal je al je abonnement, maar... Nu kun je luisteren, zoals de nieuwste albums, kun je beluisteren. Ja, waarom zou je dan nog cd's kopen? Ja, draaideuren, ja, ja, ja, klopt, uh, elf. Dan zijn Ze hebben een mooie draaideur, We hebben ze in Den Haag ook wel hoor, in het midden. En je kunt via drie ingangen hebben ze, dan in het midden dan die draaideuren, wat ze ook in Amsterdam hebben. En dan de kant van de heen, Maar heb je een... Uh, een ingang en je hebt een ingang aan de andere kant tegenover de Hema is dat. Daar, daar heb je ook een ingang bij de Bijkorf in Den Haag. Ja. ja. Ja, dat is zeker een grappige serie. Are you Free, en dat dat, dat man, oude mannetje wat dan altijd te slaap valt, weet je, die Mr. Granbold of zo, met dat brilletje op, die, die zit altijd te slapen, weet je. Oh, ja, lachen joh, lachen. Dan die ene vent die dat Mr. Slocum loopt loop af te katten. En daar waren er toen twee van hè. Die eentje die, die is toen mij gestopt of zo weet ik, vond ik er een nieuwe volgende plaats. En ja. Mr. Humphries zei die nicht, oehoe, Yoehoe. Dat was ook een lach hoor, die vent. Wat een geinig man Ja, ja. Are you free, mrs Slocum? Ja, ja. Ja, je moet het echt zien, joh, zo, uh, leuk. En, en je kan het op YouTube, kijken hoor, op YouTube zie je ook heel veel afleveringen. Dan ga bij ons, de omroep Ons, het is ook zo'n kanaal met al die oude uh, programma's van vroeger. Ik dacht dat, je daar nog, uh, dat het daar nog op uitgezonden wordt. Dat uh, wordt heel geholpen. All you Been Served is de officiële titel. All you Been Served, wordt heel geholpen. Ja. Maar dat wordt volgens mij nog steeds herhaald, eh. als ik het goed heb. heb ik heb nog niet zo een paar weken geleden nog een aflevering gezien. Ons heet dat, die zit op de kabel. Of anders moet je eens op YouTube kijken. Dus oké, okay, daar dus, zie je ja, wel eens uh, fragmenten of een hele uitzending. Dat van de week die, uh, die afleveringen hebben dat is van Omroep Max. Over uh, rust en vrede of zo, weet ik wel. Zo'n tuin. Gaat over een, een, een, een tuin. Zo'n uh, zo hobbytuinencomplex. Rust en te weet ik hoe dat heet. Ik heb al die afleveringen zitten kijken. Want je kan ook vooruitkijken bij sommige uh, programma's. Kun je al, al, uh, al die afleveringen al van tevoren al afzien. Ik had er al twee op gewoon gezien dan. Met de reguliere uitzending. Toen heb ik er nog uh, vijf. Uh, uh, uh, achter elkaar bekeken. Half een uh, uh, ja, half avond lang. <laughs> en toen heb ik vanmiddag de laatste, de achtste aflevering vanmiddag bekeken. Nou, ik ga niks verklappen. Maar tjongejonge uh, toch. <laughs> de laatste aflevering was wel heel heftig, vond ik. Ja, dan speelt dat vrouwtje in mij in de hoofdrol die vroeger bij Jiskevet speelde als juffrouw Janni. Ja, juffrouw Janni, daar is toch koffie. En dan komt de goedemorgen, deze morgen. Goedemorgen, juffrouw Janni, daar is toch koffie. En weet je, die speelt daar dan de hoofdrol in. <laughs> ja, dat ze ook in goze meid weet ik hoe dat heet. Daar speelt ze ook ook in. Ik weet even niet hoe die actrice heet, maar goed. En eh, ja, dat, dat, dat, dat, dat is... Zo, oh, hij gaat niks zo klappen. Die moet je echt gaan eens kijken. Het gaat over zo'n zo tuinencomplex. Weet je, of dat mensen dan een tuintje kunnen huren met zo'n... Eh, dan zit dan zijn huisje op en dan, dan maakt hij ook weer van alles mee. Dus, uh, ja... <laughs> uh, die schaar van de stoelpoos. Ja, mooi is dat, hè? Ja, Ja, ja, ja, ja. En die was, naar de, oh ja, die was naar de tandarts geweest, twee gaatjes gevuld en een kies getrokken, oei oei oei. Ja ik moet uh, de volgende maand, 1 april, voor controle weer. Ik had pas nog een boete gehad. Van een medische, uh, noemen ze dat ook weer, zo'n medische incassobureau. En ik oh wacht even, ik kan ik wel want Ja ik had een rekening, uh, meestal krijg ik een rekening als ik een uh, is of zo ik had er de rekening van, en die betaal ik altijd netjes. Maar ik had geen rekening gehad. Dus ja, alweer vergeten ook, weet je. Maar ik had ook helemaal niets, geen rekening getrekken. En ineens een, uh, moest ik nog extra betalen. Nou, ik heb maar betaald, dat denk ja, ik, moet toch betalen. Maar ja, dat gebeurt weer vaker met PostNL. Ik had me, vorige week mijn onderroepblad ook al niet gehad. Nou, deze week dan gelukkig wel. Dan zou ik echt aan de telefoon gehangen. Maar ja, PostNL, wilde. Dat gebeurt vaak hoor. Dat, uh, of ik krijg het veel te laat, weet je wel. Maar nou, daar ben ik natuurlijk niet zo blij mee. Dus schrijft, uh, even kijken hoor. Uh, de bijenkorf. Ja. Oh, El Elsie zegt uh, de bijenkorf: dan vond ze het altijd leuk als kind. om alsmaar rondjes te lopen in de, bij die draaideur. Ja, ja, ja. ja dat, dat ik had veel ook zo'n draaideur hadden. Niet zo'n mooie als de bijenkorf, maar goed, ze hadden er wel weinig vroeger, dacht ik. Althans, hier en daar. Je hebt die heeft die studie schrijven, maar goed, gisteren moest ik dus naar de tandarts en 8 april weer. De andere twee gaatjes laten vullen. Wat een beetje vreemd was, want de beide afspraken. was maar 25 minuten. Die van 8 april is dat ook. En dat vond ik alweer vreemd. En bij de receptie stond alleen maar. Ze zullen, terwijl de tandarts het eerste keer al de twee tanden getrokken hadden. Dus ik gisteren vraag aan de tandarts. en blijkelijk was ze om half om half dus vergeten was om door te geven. Afhankelijk had ik hiervoor een nieuwe afspraak moeten maken. En ze had gisteren dus nog tijd over, dus heeft ze er toen alle bij getrokken. Eigenlijk zou die andere dus ook moeten, want er zat een splintertje en een stukje wortel in. Maar, maar een stukje wortel was zomaar een foetsie. Ik weet ergens nergens wat vanaf. Aha, voor de zekerheid fouten gemaakt, maar hij was, ja, echt was er echt wel zelf uitgegaan. Aha, dus ik, ei, dat ik niks gemerkt had, zei ze zo. Van, ach ja, dan zul je hem wel in slaap worden doorgeslikt. Maar dan komt hij komt er alsnog vanzelf achteruit. <laughs> ja, Els. <laughs> Jiske vet. Ja, goed is morgen, vrouw Janni. Zegt ja. hij. <coughs> oh, <gypsy> star. Zo. Oh. <coughs> Zo. Mijn spraak Ja, ik, ik ben alles aan het oplezen natuurlijk. Hè. Oeh. Dan moest ik even, uh, ja, ik voel dat ze allemaal hoor. <lacht> een beetje te intensief ingespannen met praten. Maar goed, vier weken niet gerookt en, en ga, ik zeg het hoor, ik heb s'avonds af en toe dan uh, best wel zin om te roken, maar ik doe het niet, weet je. En ik uh, vind het ook een beetje als gezichtsverlies, weet je, ik schaam me, stel dat ik het doe, hè. Dat ik naar die scharenpoel. Hij moet ik dus tot 9 uur roken. En ik ga een sigaretten halen. En ik steek er een op. Tot ik denk, ja, wat ben je toch een klootzak, weet je? een lul ben je. En ja, ja, weet ik ook weer niet. En ik denk natuurlijk ook al mijn gezondheid, weet je. Want ik weet zeker als ik weer ga roken. dat of ik. Eh, ik hoest maar eh, helemaal gek. Of. Ik ga ja, op dat gegeven moment weer meer gaan roken, want ja, dan heb je dat pakje in huis. En dan, dan ga je het toch weer doen, weet je. Maar ik heb het tot nu toe, en ik loop al een week, dat ik best wel moeite heb om niet te roken. Maar ik heb het nog steeds niet gedaan. Haha! Vier weken niet gerookt. Tot nu toe. Even allemaal, ja, zegt de Els. Die heeft zo, die zegt, nou heel knap, ja, vier weken niet roken, ja. Waarom ook? Ik vind het zonde om het weer te doen. Ten tweede, de kosten, nou ja, het is jammer. Ik spaar dat geld wel weer uit om mijn benzine en mijn gasrekening te betalen. Maar ja, wie rijdt er 20 euro per dag om benzine? Niemand toch? Dus ja, 20 euro per dag. Die cheque die ik rook, dat is dan 40 gram. Die kost 18, nogal zeg maar 19 euro. Plus drie kwartjes voor een pakje vloe. Paar dag één pakje cheque voor 40 gram. Ja, dat gaat natuurlijk wel, eh, ga je wel even voelen financieel. Maar dat vind ik minder erg dan mijn gezondheid. Dan kijk je dat die centen, nou ja, jammer dan. Maar eh, als Kotten zegt, die trek in een peuk kan je nog jaren houden. Gewoon niet doen, ja. Nee, daarom. Kijk dat, eh, ik hoor meer mensen hoor, die echt jaren niet roken. en Die hebben af en toe ook nog wel eens. Maar ze doen het dan gewoon niet. Want ik zie het ook een beetje als een gezichtsverlies. Hè. Ook al zou niemand het merken. Stel dat ik het stiekem doe. En ik weet als ze daarin een ga je even schud, dan, dan, Ook al smaakt die niet. Ik ken mezelf. En dan ga ik toch weer halen, ga ik toch weer kopen. Nou ja, ik heb natuurlijk een stok achter de deur. Hè. Dus eh, ik weet, eh, nou ja, dat voelt niet fijn hoor, als je benauwd heb. En die benauwd uit, die zachter dan wel weer. Maar in dat geval, de laatste keer. Toen bleef dat zo, dus ik had een longaanval. Mijn eerste longaanval trouwens. Uh, hoorde ik van de, van de longverpleegkundige, die was hier vorige week, donderdag. En die zei tegen mij dat, uh, dat ze, zij en mijn huisdokter zich erg zorgen maakten om mij, omdat uh, ja, mijn, mijn uh, zuurstof wou niet uh, omhoog. Toen uh, moest ik uh, ja, zo'n puffertje. Dus dat hier ook al niet. Dus ja, daar hebben ze dan die ambulance nog gebeld. Maar ja, daar is het dan wel gelukt. Ik heb natuurlijk constant zuurstof toegevoegd. Toegediend. Maar ja, van is dat weer. Uh, kon ik zelfstandig uh, uh, een lichaam zuurstof aanmaken. Dat heeft wel vijf dagen geduurd. Ja, toen mocht ik op een gegeven naar huis. Dat zijn ze ook. Dat, dat uh, gaan we eerst aankijken. En, uh, ja. En mocht het uh, lukken dan mag ik naar huis, dus ik was al lang blij natuurlijk. Ik had het best goed hoor, eten was prima hoor, Daar was niks mis, mijn mensen waren ook best wel lief. En uh, ja, um, ja je, je liever thuis dan het ziekenhuis natuurlijk, dat logisch. Maar uh, ik, ik vind het geen verkeerd ziekenhuis in ieder geval, Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Ja, vijf weken gelegen. Ik Mocht er wel gewoon uit als ik dat wil. Wauw, maar ja. Ik ben af en toe naar buiten Tenminste, niet echt op straat, maar gaan beneden in die hal geweest. Even, even een krantje gekocht. Nou, ik heb hem nauwelijks gelezen. Ik heb hem mee naar huis genomen. Ik heb hem nog niet eens door helemaal uitgelezen. Of zo'n weekendkrant of zo weet ik het. Maar ja, die, die krijg je sowieso al niet uit. Geen telegraaf hoor, dat vind ik zo'n kutkrant. Verschrikkelijke krant vind ik dat. Maar het AD dan, hij de Telegraaf, dat, uh, ik heb er nooit van gehouden, de Telegraaf. Dus, uh, dat is dan gewoon, uh, ja, hoe noemen ze dat, van die sensatie, uh, uh, ook zo, zo. ik lees er altijd overheen, dat heb je ook op msn.nl Dat is ook zo'n sensatie uh, ding. Uh, ik lees het nog geen eens, weet je. Ik lees het nog geen eens en dan gaat het ook meer dingen uit Amerika, wel allemaal in het Nederlands opnieuw, maar het interesseert me allemaal geen rijt wat er allemaal gebeurt, weet je. Ik ben, geen, ik ben Nederlander. Wat er in Amerika gebeurt, dat het zomaar worstwijzen. Trouwens, het interesseert mij ook allemaal niet. Ik, eh, wat interesseert mij nou wat er in Californië gebeurt of in Texas? Zomaar worstwezen, het interesseert me totaal niet, weet je. Ik geef niks om die mensen daar, ik woon in Nederland. En wat, uh, wat daar uh, speelt dat allemaal om mijn interesseer interesseert me gewoon niet, weet je. Dus, uh, en als ik iets over Trump lees, dan lees ik er ook over en ik ben het een beetje klaar mee, over kloten nieuws, over die kutoorlogen, uh, nee, uh, sorry hoor, maar dit, uh, ik vind het wel erg voor de slachtoffers, right? voor de burgers, daar vind ik het erg voor, maar die militairen heb ik totaal geen meelaiden, want je kiest daarvoor, nou ja. Oh, ja, dan moet je gewoon weigeren, vind, dienst weigeren, vind ik. Uh, bedoel, militaire diensten, ja. Pff, maar krijgen ze er niet voor? Nee. Ik ben blij dat ik ook niet hoef te dienen. Maar uh, ik, ik ben geen kanon voor En die hoge en die, ja, leren in het binnenhof die zitten lekker veilig in de schuilkelders. En dan moet jij als burger je leven geven voor hun, wat een gek zeg. Ja, voor mijn familie, voor mijn buren. Eh, of zo, of mijn vrienden, maar niet voor hun pleur op, eh, echt niet dan. <laughs> nee, voor hun vecht ik niet, nee. En eh, trouwens, eh, voor mij hoeft het niet, weet je. Dus, eh, je hebt er niks aan. Oorlog kent geen winnaars. oorlog winnen dat is onzin, flauwekul, je hebt alleen verliezers Wat hoor ik nou? Ik hoorde iets eh, vooral of zo. Ja, ik weet ik wel Nee. nee. Maar nou, ik geloof daar niet in, deze, een, een, een strijd kan je wel winnen. Maar wat er overblijft, is alleen maar verdriet aan beide kanten. Je hebt altijd verdriet aan beide kanten. En, ze lopen elkaar uit aan te moorden, terwijl ze elkaar niet kennen. Je moet op iemand schieten die, die je niet kent. En vaak zien ze elkaar ook heel slecht. Ze, ze kennen niet elkaar in de ogen. Je schiet. Eh, op mensen die je niet eens kent, weet je. Ja, ik, ik vind het een hele rare toestanden oorlog, weet je. Ja, ik vind het heel raar, ja. Omdat de regering nou, dus ruzie met elkaar hebben, moet jij een, uh, iemand anders duitschieten die je niet kent. En, en die, die kent jou niet, jij ja, bent helemaal geheikel aan elkaar, want je kent die persoon, dus je kan je ook geheikel aan hebben. Huh? Nou, omdat toevallig een Russisch of een Iraniër of een Amerikaan of een Israëliër, of een Duitser of een Fransman, je weet, dat is een heel aardig persoon die je zo even voor zijn kop schiet. Maar hij schiet ook op jou. Ja. Dus wat doe je? Terugschiet als je wil, niet dood. Dat is een hele rare, rare toestand, weet je. Overleven en overleven, overleven. Dan moet je doden om zelf en je maat in leven te houden. Een hele rare... Ik werk er liever voor om iemand eh, in het leven te houden, Ja, ik vind het een rare toestand, weet je. Heel raar, heel vreemd. Maar goed, er is alweer 1 minuut over half acht. Op donderdag 26 maart 2026, of 2026. Hier is het weer met de radio. Met kletspraat, met ondergetekende. Ja, Piehoe. Ja, ik weet niet waar jullie allemaal luisteren. Ja, ja, ja, ja. Ja, jongens. Ja, ik zou nog steeds eens een muziekje opnemen, weet je, maar het komt er maar niet van. Ik moet het echt nog eens doen. Maar ik, ik, ik, ik. ik euh ja ik heb mijn spullen dan allemaal losgekoppeld in mijn hobbykamer, mijn mengtafel losgekoppeld, kijk ik heb zo'n drum, uh, ja hoe heet zo'n ding ook weer, uh, ja. zo'n uh, hoe heet dat nou? Um, drumcomputertje, die kun je programmeren, weet je al? En ik, dan kan ik dat afspelen automatisch. Ik kan bijvoorbeeld op uh, het tweede kanaal mijn gitaar op aansluiten of mijn keyboard of mijn synthesizer. Want zo wil ik dan een beetje opname maken en dan een beetje mixen. Uh, een paar leuke uh, nummers opnemen, gewoon zelf iets in elkaar uh, flansen. En dat dan uh, één of twee liedjes uh, uitzenden per uitzending. Ik hoef niet hele uur muziek te draaien, maar gewoon een paar nummers spelen die ik zelf ga gezonden heb gemaakt, hè. of met mijn gitaar of zo, weet je, dat heen, doorheen, maar heb ik het van tevoren, hè. ja, maar er, kom, er komt maar steeds niks van, hè. altijd komt er weer wat tussen, of uh, weet ik veel, en uh, ja, uh, jip zou die zeggen, ik heb vandaag ook maar eens nieuwe batterijen in mijn weersatzon en ontvangertje gedaan, ja, is ook wel handig. En Bobby komt net binnen, zie ik, hallo Bobby, welkom. Bij een kletspreparaat. Oeps. <laughs> ja, nou, ik heb ook zo'n ding. gehad. zo'n. Uh, ja, het was meer voor de temperatuur van buiten. Had ook zo'n zendertje in de ontvanger. Maar ja, dat ding, dat vrot. Uh, dat Dat was, hey, dat, was <laughs> dat was echt niet normaal meer. Nou, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja, Boeby zit er ook bij. Dus jij op mijn chat kijken Of misschien Jacco... Of, of dingen nog... Eh, zou zeggen... Danny aan Jacco... als jullie luisteren toevallig... kom ook eens gezellig op de chat. Ik zie wel iemand gereageerd hebben. Oké, okay, Jacco is aan het luisteren, zegt hij. Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk, Jacco. Jacco is in ieder geval aan het luisteren... en Danny... Die, oh, hij is niet op de boot, dus hij kan niet luisteren. Nou ja, oké, okay, veel plezier, zegt hij. Dus hij is niet op de boot. Dus het kan zijn dat hij op visite is bij iemand. Ja, het kunnen altijd terugluisteren op, uh, op mijn website. Dus, uh, ik kan ook op de website van Dirk terugluisteren, daar sta ik ook op. En... Uh, ja, want ik heb ook gezien dat het programma van de maandag van, uh, hoe heet dat ook weer, uh, uh, de standtafel, dan kan je terugluisteren bij uh, die andere website. Je kunt het ook vinden op Ridderradio. kan je hem ook vinden, die site. Alles over Ridderradio heet dat, geloof ik. De uitzending van mij kan je terugluisteren en die van, uh, en die van Dirk. Dus... Uh, ja, uh, Cindy is er ook. Hey everybody, it's my nicest B-day, it's, it's my nicest B-day. Uh, hello Cindy, welcome to my show. Hallo Sindri, welkom bij mijn programma. Ah ja, ze verstaat ook Nederlands, dus uh, <laughs> ja, gezellig. We zijn steeds drukker op de, op de chat, hè? ja. Dus uh, zo doen, nee. Ja, lieve mensen. Ja, en dan papa, ik hoop dat, het, uh, dat het, we gaan weer lekker weer krijgen. Lekker naar het strand, heerlijk. Ik ben vorig jaar helemaal niet naar het strand geweest. Al heel lang, trouwens al niet hoor. Uh, ik ben geloof ik sinds 2021 of nou, sinds 2021 al niet meer op het strand geweest. Zo in de buurt geweest van het strand. Ja, dat wel, Scheveningen en zo, maar ik ben niet op het strand zelf geweest. Al sinds 2021 dat was de laatste keer. Dat was ergens in, uh, bij Kaakduin. En ik was dat jaar wel uh, in Scheveningen geweest. In Kuikduin. Uh, en bij uh, de, de Slag. Dat ligt net in, in Wassenaar, dat is voorbij Scheveningen. En daar is wel het goedkoopste parkeren als je met de auto komt. Dan rij je richting Duinruil, dat is die uh, attractiepark. En dan raai je richting Duinruil, op een gegeven moment heb je een rotonde. Dan ga je naar Duinruil linksaf en rechtdoor naar het strand. Dan moet je de borstje strand volgen, dan ga, helemaal, dan ga je helemaal tot je niet meer verder kan. Je ja, hebt twee parkeerplaatsen. Eentje moet nog een stukje lopen naar het strand. En die andere, waar je niet meer verder kan, heb je ook een parkeerplaats. De laatste keer dat ik daar met de auto was, was het al duurder geworden. Als was het, geloof ik, 3 eh, euro. En toen was het 3,50. Dus nou, laat je 5 euro kwijt zijn. Voor een hele dag parkeren vind ik dat niet duur. Want als je in Scheveningen, man, man, man, man. Dat. dat ik denk dat een, een volle tank goedkoper is. Echt waar. Dat is niet normaal. Joh. Dat is echt niet normaal. Ja ik bedoel niet nu als je een volle tank is dan nou ook peperduur. Maar ik bedoel. bij zo'n 50 euro kwaad voor een hele dag parkeren Ja dat is gewoon belachelijk. Dan kun je beter gewoon je auto in een buitenwijk neerzetten. En met de tram gaan. Dan ben je goedkoper. Het dat je je auto vlak bij het zwarte pad gaat parkeren. Of bij het politiebureau daar, je bent zo, wat ik de mensen gehoord heb, 50 euro kwijt, dat is toch niet normaal. Als je de tram gaat, je stapt hier op de tram, als je zo'n dagkaart koopt, betaalt, betaal je ook 6,50 voor, dan kun je de hele dag met de tram heen en weer rijden als toerist. En dan kun je naar Scheveningen, dan kun je de hele dag op het strand liggen, nou, dat is goedkoper als ze parkeren. Ben je toch gek als je met de auto gaat? Kijk dan eh, ook voor Holland. Nou ja, ik denk dat het nu misschien 5 euro kost. Laat het 6 euro wezen. Voor een hele dag vind ik het nog netjes, weet je. Maar Scheveningen is duur man. Dat is echt niet leuk meer. Ik heb maar beter, eh, als je in Den Haag woont, of als, in, als ik in Amsterdam had gewoond, had ik niet eens een auto gekocht. Had ik hem zo weggedaan. Dat zou helemaal niet te doen. Den Haag is duur, uh, maar absoluut dan jongens. Dat zou ik niet eens een auto willen hebben als ik daar zou wonen. Het is echt niet te doen. Uh, het is ook wel druk hoor, Met verkeer, dat is ook wel weer waar. Maar oké, okay, nou oké okay, jongens, uh, dus even kijken, oh kijk C.P.A. is er ook bij, zie ik. Hallo C.P.A. Ja, Cindy die verwelkomt iedereen. Zei Ja, P. Pia, Mascotte. Hey Jeep. zei Els. Hey Bobby. Hey Dirk. Hey Dread. Hey Easy. O, oh, Easy is er ook. nog. Easy. Welkom. Ja, kijk, ze zijn er allemaal. Hey. Gezellig. Hey. Ik ben zo een Sunset. Ah, ja. De mascotte zegt: Mijn opa parkeerde in Rotterdam. Altijd op de plek van de burgemeester op zaterdag. Want dan was hij er toch niet. Oké. Okay. En was dat dan ook gratis dan? Uh, was dat niet in de tijd van, uh, van, uh, van uh, die uh, man die, uh, hoe heet dat, die Marokkaanse burgemeester? Abu Talep. Aardige man, ik heb hem een keer ontmoet hè, in Den Haag. Met zijn dochtertje. Dat was een jaar of, nou, drie, vier jaar geleden. Toen was hij nog burgemeester Rotterdam. En ik zie die man daar lopen. En ik kijk zo, ik zeg, u bent toch. Hij zei: Goedemiddag, u bent toch abo Ja, zegt hij, dat ben ik. En hij begon te lachen. Ik zei: ah, ik zeg wel dat ze onze burgemeester was. <laughs> maar toen hadden we nog niet van Zaan hoor, die hadden we toen nog niet. Toen hadden we die vrouw, geloof ik. Ik zeg waar dat u onze burgemeester was, begon die te lachen. Hij zei: Waarom? Ik zei: ah ik weet gauw. Natuurlijk ga ik naar Wereldman, ik dat eerlijk gezegd. Ik zei dat wij zijn burgemeester hadden. En een paar jaar later kregen we Van Zane, ook geen verkeerde man trouwens, eerlijk gezegd. Een hele aardige man. er was vroeger uh, burgemeester van uh, Utrecht, hè? Meneer Van Zane, Jan Van Zane. <laughs> ja, aardige vent. Nee, serieus. Dus uh, ja. Uh, maar goed, uh, ja, parkeren. Ik weet wel in Rotterdam jaren terug. Uh, daar praat ik wel over, nou, uh, jaren... Rond 2000 zo. Dan hadden ze een paar straten kon je gaan gratis parkeren... vlak tegen het centrum. Man. Maar moet je ook betalen daar. Maar ja, dat kan als de burgemeester op zaterdag neer zijn... het is toch een gratis plek. Ja, dan heb je natuurlijk ge ge ge geluk. Als je er toch niet is. op zee, dan je, niet dan. En mascotte die zegt... daar stond zijn hekje voor, ja. Maar mijn opa was heel handig... met de auto en we hem gewoon ertussen... Lang geleden hoor, ongeveer 30 jaar terug. Oh, toen zat die. Eh, hoe heet die man ook weer? Hoe heet die van 30 jaar geleden. Was dat niet die die met nee, die met groes getrouwd was? Hoe heette die ook alweer? Nou, dat is zeker lang geleden. En als je die met die snor, daarvoor weer, van de P van de was die ook. Nou, meestal allemaal P van de A mensen? maar. Alleen die vrouw die ernaast zit in Rotterdam, die is van de nu. Ja, dat is nou uh, de, de, de, de burgemeester van, uh, uh, uh, van Roortje Knor, of de Rotterdam. Ja, en Els, die zeg je, ik mis hem nog steeds hoor, Jan van Zaan. Echt een fijne burgemeester. Ja, zeker. Ik ken ook niemand die een ekelhonger met Pierenaar. Dus, uh, een aardige man ook. Dat is ook erg toegankelijk. Ja, ja, ja. Ja, ik... Uh, Ah, je zit hier ook al een alweer hoor. Was het niet sinds 2021? 2020, 2001. Oh ja, Bram Peper was dat, ja. Klopt, Els. Bram Peper. Die was 30 jaar geleden burgemeester van Rotterdam. En, toen, eh, en voor Bram Peper had zich. Hoe heet hij? was ook van de Partij van de Arbeid. Bram Peper, ja. Uh, die met die grote snor. Een beetje tetebraaksnor. En uh, ja, dat was ook een hele... Oh ja, Caroline Schouten heet ze die nieuwe burgemeester. Rotsenknor. Caroline Schouten. Ja, dat was goed grootdakloos, hè? Die, uh, ja. Die had zelfs een kind. Uh, een kind zelfs. Die heeft zich toch nog uh, op weten te werken. Uh, ze is natuurlijk ook geholpen door... Uh, door gelovige mensen, vandaar dat ze ook bij de ChristenUnie terecht is gekomen, ooit. En die was door christelijke mensen, is ze geholpen toen, dat daar ooit. Die hebben haar uit de goot gehaald, zeg maar. Het was ze zo dankbaar, ja, ik denk dat ze ook gelovig is geworden. ja, goed, oké, okay, ze is dan heel liefdevol opgevangen. En ze heeft het toch nog zo ver geschopt dat ze burgemeester van Rotterdam is geworden. Ja, dat heb ik. Alleen maar respect voor, ja, als je zo diep in de goud zit. Wist ik eerst ook niet hoor, dat heb ik ook maar, zo, uh, ik zo, nou, hè, dat je er toch... Uh, ja. Ze had ook gewoon geluk dat ze de juiste mensen tegenkwamen, die ja, haar toen geholpen hebben. Uh, dus ja, kijk, zo zie je maar, zo even op straat en uh, je hebt mensen die gaan naar de, naar de knoppen, die gaan de vernieling in. Uh, zij kwam de, uh, de juiste mensen tegen die haar geholpen hebben dus nou, Hij heeft echt een geluk gehad, weet je. Dus ja, ik gun, het, uh, ja, ik gun niemand hoor. Als je dakloos bent, lijkt me verschrikkelijk. Al die ellende die je meemaakt. maar nee, ik moet er niet aan denken. Ik gun het niemand, hoor. Dat is Evolve uh, Maestro. Nee, het is nog geen tijd. Hè. Het is nu een kwart voor ja. <laughs> ja, ik had de klok stilgezet, die heb ik een uur vooruit gegooid. Want dat tikken daar doorheen, ja, af en toe. Als er stilte valt, hoor je dat erg, hè? dat tik-tak, tik-tak. Dat is zo hinderlijk. En ja, als je zo naar die uitzendingen luistert, dan valt het niet zo op. Maar als je zelf achter de microfoon zit, dan hoor je dat getik op de achtergrond dan. Dan gaat het irriteren, en dan valt het meer op als dat ze gewoon naar een programma zelf luistert van de handen. En je hoort een tikker er doorheen. Maar dan komt het, je zo geconcentreerd met je, met je uh, ding bezig. En dan hoor je dat tik op de achtergrond. en dan, <tiek> Weet je? Maar ja, klokje ook al, dat is zo'n soort koekoeksklok. Dat dingen ook wel, van hoor. Meer dan twintig jaar zeker, meer dan twintig jaar zeker. Want die vorige was er net zo één. Sprong het veertje ervan uit. Nou, die is er toen, uh, toen uitgeschoten. En uh, ja, die hebben we nooit meer kunnen vinden. Mijn schoonvader die heeft hem nog geprobeerd aan de praat te krijgen. Maar ja, hij vond, zonder veertje ken ik niks. Nou ja, goed, gegeven moment hebben we deze maar gekocht. Die dingen zijn ook niet echt goedkoop hoor, maar goed, hij doet het nog steeds, zeker ruim 20 twint jaar oud, ja. Nou, ik had ook net twee jaar samen wonen, toen had uh, ineens eh, en ineens niks meer deed. En deze doet het nog steeds. Zo'n eh, koekoeksklok, zo'n kleintje, weet je zo. Koekoek, koekoek, -koek. <laughs> Mensen die hebben een eikwonen, dus zo. God, wat oh, gaan uit Koekoek, -koek -koek. dat valt me nog niet eens meer op. Ik vind het wel lekker als ik in, in bed lig. Dan hoor ik in, in de verte hoor ik de koekoeksklok in de woonkamer. Dan weet ik in ieder geval, dan hoef ik mijn licht niet aan te doen om te kijken hoe laat of het is. Want dan hoor ik het. Aan de klok dan denk ik, oh, het is drie uur s'nachts. Nou, dan kan ik nog een paar uurtje slapen. Weet je? Dus uh, ja, dat is wel handig zo'n koekoeksklok. En als ik op vakantie ben, ja, nou, dat ding, dat stopt al gegeven met natuurlijk. Omdat die ballen op de grond hangen. Ja, dat is niet zo handig als je ballen op de grond hangen. Dat een beetje lastig, hè? Of als je de stoep op moet, dan komen je ballen tegen die stoeprand. Dan is het au au En uh, dan hadden we het over een koekoeksklok, toch? Oh, sorry. Nee, ik had het over een koekoeksklok. Ja, dat is waar ook, maar goed, goed, alle gekheid op een stokje net als die vogel, die zat ook op een stokje, ja, maar ja, maar hij heeft wel ballen, hè? ja, hij heeft ook ballen, ja. Ach, jezus, ja. Wie, Wie zijn moeder? Wie? Oh, ja. Dus Siri, zegt Dirk. Oh, wat is dit? Dat is mijn blikje bier. Bierblikje. Dus ik heb net koffie te drinken. En um, dan heb ik een blikje bieren geopend. Ja, nou. Ja, joh. Dus even kijken of er dan nog. Uh, ja, wat krijgen we nou weer? Uh, uh, we krijgen over. Of soms dan maar overigens. een regen gaat waarschijnlijk Op rond. Wat staat hier nou? Lichte regen. Uh, tot, tot tien uur hebben we regen hier zo. Oké. Okay. Wat zegt mijn telefoon dan, hè? Ja, pio. Ja, la, la, la, la, Ja, la, la, la, la, Ja, meisje. la, la, Rutte blijft Trumps oorlogsteuner, die is gek, joh. En, en Een NAVO-baas kan dat toch niet zeggen? Die doet trouwens niet eens mee, de NAVO, en dan gaat hij zeggen dat hij hem steunt. Nou, zo, nou, zo. Ja, ik bedoel, ja, ik wil er niks meer over zeggen, ik word er een beetje misselijk van. Oh, kijk, GroenLinks, vandaag gaan we verder als... Als, nou... Progressief Nederland. De naam... Uh, de nieuwe naam van GroenLinks Partij van de Arbeid wordt... Progressief Nederland. Ja. Ja. Progressief Nederland. Uh, de lancering van de nieuwe naam, dan lees ik dat van de NOS, hè. Van de nos tekst is een, een van de laatste stappen op weg naar opheffing van de tweelingse partijen. In juni is het oprichtingscongres congres van de PRO dat de brede volksbeweging wil zijn, wil strijden voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving. PRO wil marktwerking terugdringen, de overheid moet het stuur terugpakken. In sommige dingen vind ik het wel goed, Jan. Ik vind uh, sommige dingen mogen terug naar de overheid. De, ik vind, uh, nou ja, de, zieke, de, de, de, de ziekenfonds moeten gewoon weer van de staat worden. De posterijen moeten weer van de staat. BTT moet terug naar de staat. Gas en licht. Allemaal terug naar de staat vind ik zoals het in de jaren uh, 70 was. Allemaal terugdraaien. Wat naar marktwerking kom op zich. Uh, Kijk, weet je wat dat is? Dan zeggen ze. Ja, dat is een socialistisch systeem. Maar dat is gelul. Kijk, in de Sovjet-Unie vroeger had je alleen maar een staatsbedrijf. En met een sociaal democratie heb je en een staatsbedrijf, maar ook particulier. En dan kan je kiezen. Wil je bij de bank, maar een particuliere bank, je centje sparen of wil je bij een staatsbank. Dan kan je toch kiezen. Kijk, bij een communistisch systeem dan heb je geen keuze. Dan is het gewoon luifvaart. En met een democratisch systeem kun je kiezen... Uh, uh, uh, voor een particulier of voor een staatsbank. als die niet is afgeschaft door die liberalen. Nou, ja, liberalisme. dat. ja. Uh, uh, liberalisme heeft niks met vrijheid te maken. ja, vrijheid van handel. maar uh, dat betekent. heeft niks te maken met vrijheid qua democratie, hoor. Echt niet. <laughs> Echt niet. Want ja, kijk, in Amerika. noemen ze links-liberal. ja. Uh, hier niet, hier kan het links-liberaal zijn of rechts-liberaal. Als het maar uh, gaat om de centen, is het altijd liberaal. Hè. Dus het heeft niks te maken met vrijheid of zo. Dus kom uh, maar weer op stoelpoot voorbij, gelaagd zeg. Wat voor uh, drie. Nou, uh, als je erop gaat letten, hey, demoravi. Welcome to my show, Demoravi. It feels funny to listen to the program tonight without Shin next to me. And it is on just 7 minutes, uh, about 7 minutes, uh, Demoravi. Uh, about 7 minutes, then is um, Shinri on air. Live from France, two hours long, from eight until ten o'clock. Bonsoir, Cécile. <laughs> bonsoir, Cécile, zegt the mascotte. Bonsoir, bonsoir. Oui, oui. Ah, bonjour, allez, Cécile. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oké. Okay. Ja... Caroline Schouten, weet je, ik vind Caroline Schouten, ze heeft een beetje een paardengebid. Maar als ze haar los hebt, is het best wel een leuke meid om te zien hoor. Maar dan moet ze het niet met staart doen, dat vind ik niks. Maar als ze de haar los hebt, dan denk ik, wow, wow, zit er best wel, eh. ja toch. <laughs> maar goed, niet belangrijk hoor, niet belangrijk. Boswama en Sherry, zegt Demoravie. Boswama, Sherry, ja. Hello, darling, zegt Cindy. Ja, ja. Oké. Oké, oké. Oh, wait out, next to me. Oh, die waren bij elkaar samen de vorige uitzending. Cindy en Demoravie. Oké. Okay. Yes, ladies and gentlemen, het is al lekker donker buiten. Nou ja, over een maandje zitten we nog. Trouwens, volgende week is het al een uurtje langer licht. rond. vergeet niet, lieve mensen, om zaterdag op zondag de klok een uur vooruit te zetten. De klok vooruit, dan ben je een uur kwijt. Maar wel een uurtje langer licht, Alleen dan gaat het een uurtje eerder, eerder of later op. Dat de klok verschuift. Of dat het elke dag een paar minuten vroeger ligt. Maar nu schuift het even een uurtje op. we nou, hebben wel langer licht s'avonds. Want als je geen zomertijd hebt. dan Als het vroeg licht man. Dat is het ook niet lekker. Als het om vijf voor half vijf de zon al opkomt. Dan ben je ook niet blij hoor. Dan is het vijf voor half zes. In dat de zon omkomt, In de zomertijd. Eh. Uh ja, ik kan me goed herinneren, dus, uh, dat hadden we nog geen zomertijd. Als het om vijf, half vijf, dan ging de zon op, hè. Nou, dan kom je niet meer in slaap. Ik vind het wel lekker als de zon zo half zeven, zeven uur, uh, laten we zeggen, tussen zo half zeven de zon opkomt. En dat hij dan tien uur ondergaat, dat vind ik ook nog niet zo erg, hoor. Maar ik vind wel, de dag voorbij vliegt als het lang licht is, want weet je, wat, wat ik een klein nadeeltje vind. De, dag, de avond is zo snel, want ja, in je hoofd denk je, als het donker is, is, is de dag voorbij. Dan is het avond. Maar de avond is al voorbij als de zon nog maar net onder is. Dan is het al, uh, net, iets over tien. Tien over tien gaat de zon meestal zo onder, hier in het westen van het land. Maar daar is het donker. En dan verwacht je meestal in de winter, 6, 7 uur. He, of nu dan, 6, 7 uur is het dan donker. En dan heb je nog een hele avond. En dan is de zon onder in de zomer. En, en, en dat is het al bijna nacht. Dan denk je, jeetje, gaat ze avond snel. Dan heb je het gewoon niet in de gaten. En zeker als je de televisie niet aan hebt. Dan zit je op het strand. Of weet ik voor, lekker in de tuin. En dan denk je, hé? He, het is toch weer zo laat? Jeetje, mina. En natuurlijk uh, is het wel lekker als het langer licht is. Maar ja, soms is het ook vroeger licht. Kijk, als er 10 vallen zes de zon opkomt, op dat is wel wat prettiger dan 10 vijf Maar goed, ik vind als de zon er zeven, 7 uur opkomt, vind ik het ook prima. Want ja, ik vind het wel even lekker. Maar ja, ik vind het wel prettig als het, als het een beetje licht begint te worden als je wakker wordt, dat je gaat wel makkelijker je bed uit, vind ik. Hoor, mijn ervaring. Dus Dat je makkelijker je bed uitkomt als het al vroeg licht is, want je hebt toch de neiging als het donker is om nog even, even nog een uurtje liggen, elke ik nog een uurtje te liggen. En zomaar heb je daar gewoon geen zin meer in, want dan is het lang vroeg licht natuurlijk. En ik denk nou jongens, ik ga er maar uit, hoor, ik vind het nou wel mooi geweest. De zon die schijnt al volop, weet je, om zeven uur. Dan gaan we maar uit. En de winter, denk je, oh, ik, dan ben ik er af liggen tot 8 uh, uur, weet je. Of tot half 9. mij mensen, ik ga afscheid van jullie nemen, want, want het is nu ondertussen al uh, bijna 8 uur. En dan moet ik eens even kijken. Ja, zie je. Ja, ik, ik ga dat allemaal volgen via mijn telefoon. Nou, mensen, ik zal zeggen, wel te rusten voor later. Nog heel veel plezier met Sindri straks van 8 tot 10 uur. En ook met Dirk van 10 tot 11 uur. Sindri komt, volgens mij, weer het programma, ook weer spek en bonen. En om 10 uur hebben we dan van alles en nog wat met Dirk op Ridderradio. Radio. Nou, mensen, heel veel plezier. Voor straks, hij zou zeggen, tot volgende week. Doei doei, bye bye, zwaai zwaai.